Wist niet dat jij verlof had aangevraagd? En dan nog een ook. Allee, proficiat. Het is meer dan verlof, Pieter. We... We gaan voor een jaar weg, Frank en ik. We gaan wat? We gaan op reis. Voor een jaar. Op zijn minst. Sorry. Op zijn minst? Mm -hmm. en, en wanneer vertrekt je? Morgenmiddag. Om heel precies te zijn. Binnen tien uur. Simon, Simon, mondje open, Simon, Holler toe, zoetekum. mama heeft geen tijd meer. Kom, kijk eens naar de zusje. Hoe flink dat hij aan het eten is? Ik, Bob, ik, of vierzig. Af, dat mag niet. Al de benen uit dat bord Luister hè? Bob, Albertus, zijn ze al terug? En zijn ze goed vertrokken? Simons, moest spotteke. Oh, zoet ik het toch. Allee. op oh, Pieter, neem eens over, jongen. Dat kan ik, ik zeer al. Hé? Hebben ze nog iets speciaals gezegd? Allee, doe. doe. Hier. Daar. Eet. Hé? Bob, ga ergens anders knabbelen, viesrek. Nee, doe dat van mijn schoenen, Je he. Het gaat om beter. Er staan nog twee chocoladebroodjes in de oven, hè. Hij vooruit. nee. Oh, bon, als het zo zit. Gedaan met eten. Kom, gij. Aankleden. En naar uw werk. Lekker iedereen. Ja, het is al goed. Het is al goed. Ja, kom. Wat vet, Peter. Weet geen muur vast. En de helft van zijn eten staat er nog op. Als meneerke niet wil eten, dan moet meneerke dat maar weten. En gij koest, hè, Moet Heb ik dat cadeaubeen van u zelfs door het venster begrepen? Zeg. Wat heeft ons Sarah nu aan? Hoe? niet wat ze van Guido gekregen heeft gisteren, toch? Ah, ze komt precies recht uit als slechte Amerikaanse kinderfilm, Moet ze daarin rondkruipen, ja? Dat is gewoon zo Volgens mij kan ze daar alleen maar mee poseren voor verkiezingen of zo. Mocht jij hebt geen verstand van modigheid. Je gaat onze Simon toch niet in zoiets steken, hè? Typisch Guido. Op de valreep van mijn zoon nog een travestiet willen maken. Oh, Peter...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 Okay. Oh, mama moet zich vooral niet haasten hè? Papa heeft veel geduld En als je nog een jaartje kan wachten Dan hoort je het wel van Guido zelf <middels> Dat ja, is zwaar. Karin, ja. Karin, waar moet die doos hier nog toe? Ja, Dreetje, kun je hier niet meer lezen? Ah. Allee, wat staat erop? LC0103. Ja, ja. dat is voor derde. hier, ah. voor de eerste, voor kamer drie. En dan moeten we in die kleine kamionetten, die van de Groendienst. Oh, we moeten nu de Groendienst wel kolen, verrust. Zijn dat, dat top, toppen... hè? Ja, Dreetje, alsjeblieft, zie je ermee aan het spelen of hoe zit het? Allee, <coughs> wie er de kamionetten van de stadsdienst om te verhuizen? Nee, dat nu nog niet te, Ah Laat het niet Pardon. Pardon. Pardon. Ah, Commissaris. Zeg, uh, zijn Guido en Frank goed weggeraakt? Laat voelen, Sorry, Jean, mag passeren, maar Sorry, commissaris. ik passeer, want die doos is zwaar. Ik ben je direct geweest. Commissaris. Kom... De meeste van uw dossiers zijn alleen gepakt, hè. Maar van uw persoonlijke spullen zijn wij natuurlijk allemaal afgebleven, Ja, dat uh, is maar goed ook. En al die harde porno in mijn schuiven. Zeg En uh, het tafscheid, is dat een beetje meegevallen, commissaris? Het afscheid.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 En uh, hoe voelt u nu? Wil je dat echt weten, commissaris? Ik twijfel tussen bedrogen, opgelicht, voor het gehouden en in de rug gestoken. Maar ik twijfel ja. vooral over de volgorde. Ja, ga rustig zitten, Pieter. Niet nodig. Blijf wel staan. Bon, ook goed. Ja, dan zullen we het maar een keer hebben over de vervanger van Versailles. Zeker, hè? Ik kan me voorstellen dat je bijzonder benieuwd bent om... Niet speciaal. Hè? Huh? Nee? Waar ligt die map hier nu weer? Nee, commissaris. Ik ben nog volop Guido zijn vertrek aan het verwerken. Dat kwam zo helemaal onverwacht, hè? Ah, hier zit. het. een uh, momentje, doe ik even de deur toe Is, mm -hmm. is het een groot geheim? Waarom denkt je dat? Huh. Commissaris, niet met mij, hè. Ik eis een verklaring.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 Nou, wil ik u nu zo gauw mogelijk voorstellen aan uw nieuwe compagnon. Bon, vertel een keer. Uh, Aan wat voor profiel uh, moet Guido zijn vervanger volgens u beantwoorden? Precies, of jij ligt daarvan wakker. Maar goed, je wilt een spelletje spelen? Oké. Okay. Noteer dan maar eens. Hij moet goed zijn in het omrekenen van euro's naar franken. En omgekeerd, voor als we op café zitten. Hein? Ik zou juist denken dat je nu eindelijk nog iemand naast u moet krijgen... ...van die u van het café kan weghalen. Ah, ja, ja. Ten tweede, hij moet vooral niet zagen... Ten derde, hij moet kunnen vooruitdenken. Terugdenken en denken. Ten vierde, ik ben de baas en ik duld geen concurrentie. Ten vijfde, hij moet humor hebben. Maar iets minder dan ik natuurlijk. Ten zesde... Ja, ja, ja stop altijd. Is goed. Ik had het kunnen denken, hè. Je wilt natuurlijk gewoon een tweede Guido versavond. Ik wil de enige echte punt uit. Wel, dat is dus niet mogelijk. Maar niet getreurd. Ik uh, citeer even uit het dossier Wacht, Zijn... hem.